samen zijn aanvangen om met elkaar te zingen van de 65e psalm en daarvan het zesde en het zevende vers. in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, daarvan het achtste hoofdstuk. Wij noemen u Genesis 8, doch vooraf lezen we de apostolische geloofbeleidenis. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus. Zijn een enige geboren zoon. Onze Here, Die ontvangen is van den Geest, Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder pontius Pilatus. Is gekruisigd. Verstorven en begraven, nedergedaald ter hellen, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechter aan God, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden, ik geloof in de heilige vis, ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses. en een eeuwig leven. En God gedacht aan Noach, en aan al het gedierte, en aan al het vee, dat men met hem in de ark was. En God deed in de wind over de aarde doorgaan, en de wateren werden stil. Ook werden de fonteinen des afgronds, en de sluizen des hemels gesloten, en de plasregen van den hemel werd opgehouden, daartoe keerden de wateren weder van boven naar aarde, heen en weder vloeiende, en de wateren namen af ten einde van 150 dagen, en daar rusten in den zevende maand, en op den zeventiende dag der maand, op de bergen van Ararat, en de wateren waren gaande en afnemende tot de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste der maand, werden de toppen der bergen gezien. En het geschiedde ten einde van veertig dagen, dat Noach het venster der ark, die hij gemaakt had, opendeed. En hij liet een raaf uit die dikwijls heen geen weder ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit om te zien, of de wateren gelicht waren van boven de aarde's bodem. Maar de duif vond geen rust voor het hal van voet. Zo keerde zij weder tot hem in de nark, want de wateren waren op de ganse aarde. En hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. En hij verbijde nog zeven andere dagen. Toen liet hij de duif wederom uit de ark. En de duif kwam tot hem tegen den avondtijd. En ziet een afgebroken olijfblad was in haar en bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Toen vertoefde hij nog zeven andere dagen. En hij liet een duif uit, maar zij keerde niet meer weder tot hem. En het geschiedenis in de 601e jaar in de eerste maand op de eerste derzelfde maand dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel der ark af en zag toe en ziet de aardboden was gedroogd. En in de tweede maand op den 27e dag der maand was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark, gij en uw huisvrouw en uw zonen en de vrouwen, uw zonen met u. Al het gedierte dat met u is, van alle vlees, aan gevogelde en aan vee, en al het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt, Doe met u uitgaan En dat zij overvloedelijk voortdelen op de aarde En vruchtbaar zijn En vermenigvuldigen op de aarde Toen ging Noah uit En zijn zonen En zijn huisvrouw En de vrouwen zijn zonen met hem Al het gedierte Al het kruipende En al het gevolgde al wat zich op de nade roept naar hun geslachten, gingen uit de nark. En Noach bouwde den heren een altaar, en hij nam van alle treinen vee, en van alle trein gevogelde, en offerde brandofferen op dat altaar. En den heren rook dien lieflijke lukkerig, en den heren zeide in zijn hart, ik zal voortaan den aardboden niet meer vervloeken omdat des mensen wil. Want het gedicht zo van mensen mensenhart is boos van zijn jeugd aan. <coughs> En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan. Gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaien en oog en kouden en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Eh, eh, onze hulp eh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 de overste der koningen der aarden Amen Wij hebben zichtbaar en voelbaar verbondsweer, weer des verbonds. Waarin u voorgelezen is, waar de natuurlijke zegeningen van danken, voor mensen en beest. voor mensen en beesten. Gedenkt God, zijn verbond gestadig. En betoont. Van zijn verbond af te wikken. En zijn verbond met alle. Zonden, en gruwelen, en ongerechtigheden des lands. staat dat verbond boven ons. Hij doet het niet om mond. En hij laat het niet om ons, maar hij doet het om zijn verbondswil. Mag het opgemerkt worden, deze weersgesteldheden van de laatste dagen. Ach, dan zou men uit moeten roepen, oh God, je langmoedigheid, verdraagzaamheid en goede tierenheid kunnen alleen maar bewonderd worden. Maar niet gepeild worden. Kunnen alleen maar aangebeten worden. En niet begrepen worden. Waar is gras vandaan gekomen? Zomaar in een paar dagen. Waar is het eten vandaan gekomen? Die omkering der weersgesteld zit niet in de natuur. De natuur is geen God. De natuur wordt nooit geen God. Doen. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Maar de natuur is van God en God bestuurt de natuur en doet met hetzelfde naar zijn willen en welbaar. Het is voor God niets om van een zomer winterse dagen te geven of in een winter en zomertijd te geven. Dat is voor God niets. God speelt met de natuur. Dat zijn vermaking om ermee te doen naar zijn welbaan. Ziet eens, bij Daniel in de leven kelt is toch een leeuw eigen om te scheuren, te verscheuren en op te maken. Het is de natuur toch ook eigen om te branden en te verbranden. En ze wandelden in de ogen. God ontdoet soms de natuur van zijn natuur. Opdat God erin als schoud zou worden. Die alle dingen leidt. Naar zijn vrij machtig bij. Vandaag is de koningin ook erg Ja. ja. Net zo oud als ik. En ik net zo oud als zij. En allebei 69 jaar. Wat een lange langmoedigheid. Wat een lange langmoedigheid. Dat God een mens zo lang dragen kan waar hij niets van ziet. Uit geen Wat een mishaag. En niet behaagd. Wat een wonder. Dat God een mens goed kan blijven doen. Alle de jaren zijn levens. Totdat. Ja, langmoedigheid is schuld, Maar ze redt niet van de dood. En de algemene genade is veel. Zeer veel. Ze zorgt overal voor wat stoffelijk is. Maar. Maar. Algemene genade, de Algemene genade doe je sterven in de ongenade. Daarom is de bijzondere, bijzondere, goddelijke, er bijzondere, wonderlijke, wonderlijke, onwederstandelijke genade van Oden om zalig gemaakt te worden. Ah, oh, dat dat die koningin toch geschreven. Zou kennen, jazeker, jazeker. Is niks te slecht hoor. Nee, is niks te slecht. Genade en ook nooit geen goede mensen. Genade en ook nooit geen heilige mensen. En ook nooit geen bekeerde mensen bekeerd. Heb genade nooit gedaan. Ik zeg niet dat beurt, maar ik zeg enkel maar dat het daar niet te slecht voor is. Want als het daar te slecht voor was, dan zou genade een bodem hebben. En genade heb geen bodem. Genade is bodemloos. Genade is zonder bodem. Dat er het modenaren, zondaren, onheilige horen en tollenaren. Dus ik kan verraden ook nog, ik zou ze van het. Ach dat God ze het gaf. Jouw zou het aanstonds horen. zou het aanstonds horen. Want God dient en de Mammon, daar heeft God geen zin in. Nee, dan hou ik maar bij de Mammon. En u is gelukkig mens, als je door God de mammon verliest, en God overal, dan hou je genoeg over. Dan hou je genoeg over. Het zou toch een wonder zijn, ik. als God dat mensje bekeert. Alle oren in de hele wereld zouden ervan klinken. Het gehoord, die vorstindere Nederland, welk het slechtste land, zo wordt niet van hele Europa. Hij gehoord, dat land waar het ongeboren kind het onge geen leven is. Hij gehoord, dat land waar de Sodom-zonde niet alleen toegelaten, en die, die alleen toegelaten ja. maar ook huizen aangewezen, huizen aangewezen. en de menigte gesubsidieerd worden ook. We zijn zo dom doorgang en we zijn zo dom van onder ondergegaan. Dat is mijn land, dat is uw land en dat is het land van onze posting. Ja. Ja. We zijn we zeggen door al het afvallen en vallen van geen van gehele Europa. Het land bij uitzondering geworden. Van loslating, overgave, Der verherdingen het goddelijke woorden. Dat is ons land. Wat eertijds aan de top stond. Van zijn godsvrucht. Van zijn godsvrezen. Van de ere gods. En van het haten der zonden. Ja. Dat is onze land waar eertijd geen Rome meer, meer plaats mocht nemen in ambten van dienst of onderdanigen. Rome was aan de kant gezet. En nu is Rome ingezet. Ingezet. Ik hoef niet te zeggen hoe ver het weg is, dat kan je dan zien. Dat kan je dan zien. En wat zullen de gevolgen ervan zijn vrezen. Van openbaringen is. Hoewel er in de hemel niet gebeden wordt, wordt er toch gebid. Maar niet door de gehele verloste kerk op zichzelf. Maar alleen. Door de martelaren. Onder het vijfde zegel. Deze riepen met grote stem. Hoor je wel? Zij het gebed der in de neem. Zij het gebed der van het altaar. Dat zijn de enige bidders in de neem. Die bidden om de wraak. En om het rechtvaardige oordeel God. Over de antichrist. Wie een kleed, dronken gemaakt van het bloed der heiligen. Hoelang we heiligen en werachtigen heersen. Dat ons bloed niet wreet zal. Is dat nou niet het? Uh, hadden ze niet beter kunnen bidden. Heere, bekeert onze moordenaars. Bekeert die vijand? nu. Nee. Nee, nee nee. Ze hebben niets anders gewenst. Als dat God verheerlijkt werd in het verdelgen van zijn vijanden, in het uitgieten van zijn goddelijke toren en zich door recht verheerlijken en zijn oordelen voor zijn ganse kerk openbaar. En hun werd gezegd dat ze nog een weinig rusten zouden, wachten zouden op dat laatste oordeel. En wachten zouden op het geen nog plaats zou hebben. Want dan zegt de waard, dan er nog meer. Gedood zullen worden, gelijk zij gedood zijn, om het getuigenissen van de Here Jezus En nu kunnen wij denken, dat Rome veranderd is? Een leeuw een zijn is, die kan niet doen wat hij wil doen. Maar al nou de tralentjes weg, dan wou ik er niet graag voor staan. En zo is het met Rome ook. Hij wordt nog ingetomd, nog beteugeld. En tot hiertoe wordt dat beest nog weerhouden. Maar zeer zeker zal er waarheid op zijn tijd vervuld worden dan de nog meer om de getuigenissen Christi gedood zullen worden. Wij hebben in Gods raad niet geblikt, maar het hoeft ook niet, staat in de Bijbel. En wat daarin staat, dat moet zijn vervulling krijgen, God zou ophouden God te zijn. En hij is de Godens woord, dus hij vervult ook zijn woord op zijn wijzen, op zijn tijd, na zijn goddelijk besluit en welbehagen. We mochten maar voorbereid worden, want... Alleen dat we voor den mattel doel bewaard zullen mogen worden, wat groot is hoor. Ja, is groot hoor. Zou er ook zo bang van zijn, dat ik wel niet wist waar ik het zoek en ik me goed indenken dat Peter is. Ga maar roepen: Ik ken hem niet en ik weet het niet. En... Ik me goed indenken. Ik twijfel Dinian aan zijn mijn zullen grijpen zonder een dadelijke bediening. Hij zou het ogenblikkelijk zijn: Ik ken hem niet. Ik weet niet wat gezegd. We kunnen op onszelf de minste staat niet maken. Die heet de staat, die heet de valt. Die heet de sterke, die heet de zwakke. Die heet de te hebben, kan het op hetzelfde ogenblik verliezen. En zonder mij kunt je niets doen. Maar al is het jongen oud. Dat we voor de matto dood bewaard zullen worden. We worden niet bewaard voor de dood toen. Want de dood laat niemand toe. De dood komt in elk huis. De dood krijgt elk persoon te doen. Elk mens moet kennis maken met de dood en met de eeuwigheid. Daarom mocht het God de behagen terwijl we nog zijn in het heden. Dat heden te heilen. Want wij leven alsof het geen heden is. Alsof dit heden een lengte is die niet meer te eindigen is. En heden wil zeggen, heden staan, heden vallen. Heden rood, heden dood. Heden gezond, heden ziek. Dat wil het woord heden zeggen. Heden leven, heden niet meer leven. Leven mensen kort bij de dood oh. oh, daar zijn geen woorden voor. Daar zijn geen woorden voor. En daarom is er niets noodzakelijker. Als tussen wiegen graag bekeerd wordt. Tussen wiegen. en graf. En ik hoop dat God het doet. Want dan is de eer voor God en de zaligheid voor degene die het ontvangt. Wat zichzelf bekeert. Dat zou ten laatste moeten ervaren dat God er niet vanaf weet. En de hel is vol met mensen die op aarde godsdiensten geweest zijn. Die op aarde gepraat hebben, gezongen hebben, maar je vindt er in de hele hel niet eentje met een kruimeltje vrezen God. Want zou die dat in de hel ontvangen, is de hel geen hel meer. Dan mengt die zijn eerlijkse rechter in een zuidelijke onderwerping. Terwijl ik de rust der zielen is. We hebben vanmorgen nog wat preekschuld nagelaten. En preekschuld vloeit uit de betaalde schuld. Dat is een zoete schuld hoor. Dat is genadeschuld, hoor je genadeschuld. En dan zegt een apostel een andere zin van, zij dan kan er niets, niets schuldig, dan kan er liefde hebben, dat is liefdeschuld. Die kan je nooit te groot maken. Liefdeschuld kan je nooit te groot maken. Dat is het dragen van je naaste, dat is het verdragen van je naaste. En dat is het opdragen van je naaste, dat is de vervulling der wet, draag telkens lasten. En de liefde is de vervulling der wet. Maar van datzelfde zegt ook de apostel in een zendbrief aan de Romeinen dat eerste hoofdstuk. Ik ben een schuldenaar. Niet alleen Rome, maar ook Turken en Barbaren. Ja, alle creaturen te verkondigen, het evangelium Jezus Christus. Opdat hij door zijn woord en door zijn geest een gemeente oprichtte. En zijn gemeente onderhouden. En straks zal zijn voor eeuwig behouden. Daartoe heeft hij ook nooit deze ruil. Zonder profeten, vermaningen en waarschuwingen. Altijd door zijn vroegste. Op zijn de zendende, opdat niemand zou kunnen zeggen: Gij hebt ons niet gewaarschuwd. gij hebt ons niet vermaand. Wij kunnen ook niet zeggen, wij hebben het niet gewinkt. Meneer, hebben het ons openlijk en helder en duidelijk voor ogen gesteld, zodat God zich vrij maakt van elk mens. Vrij maakt door het middel van zijn preektekening. Van alle die zijn woord horen, het mocht nog eens zijn, tot zijn heerlijkheid in de uitbreiding van een onsterfelijke zaligheid in zijn verkoren koninkrijk, door bloed en dood gekocht en betaald. We lezen u een andere maal voor 2 Koningen 2 en daarvan naderen dat 13e en 14e vers van 2 Koningen 2, vers 13 en 14. Waar Gods woord al dus spreekt. Hij heeft, ook, hij heeft ook Elias mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan de oever der Jordaan. En hij nam de mantel van de Liga die van hem afgevallen was. En hij sloeg het water en de zeiden: waar is Deer? De God van de Liga. Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd. Herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging daardoor. Tot zover. Vragen we vooraf om de voorlichting des geestes. In het spreken. O Heere, En in het horen. Ach. Als u het zegent. Kan het niemand tot een vloek doen stellen. Als u het zegent. Als u het zegent. Dan wekt. Leven op in de dood. En dan trekt met koorden uw eeuwige liefde gij staat boven de dood en niet de dood heeft laatste woord maar gij heeft het laatste woord gij trekt naar de hemel en gij zendt naar de helen gij doodt en maakt leven Gij zijt die goddelijk koninkrijk van eeuwigheid aan den zoon gegeven tot een ranzoen. Opdat het door recht en door gerechtigheid gezalig zouden worden. Gij zijt de enigste die in ons hart en komen, gelijk eenmaal, uw volk Israël en Jericho, u komt altijd als de deuren gesloten zijn, altijd, als de deuren op slot zijn, en er niet meer op u gerekend kan worden, zelfs niet meer verwacht durft te worden, al dan is uw naam peren. Hoe zijt zult doorgebroken. Er is niets <coughs> tegen uw almacht bestand. Gij neigt de harten als waterbeken. Gij doet de hardste harten smelten. Geheel versmelten door de warmte en het licht van de zonne der gerechtigheid. Als gij uit uw verbond onze gedachten mocht zijn, dan zou uw rijk uitgebreid worden en onderhouden worden en geleerd en onderwezen worden. Uwe eenkomsten kan het heilvol maken. Uwe eenkomsten maakt een ongelovige gelovig. Maak het wantrouwend hart van uw kerk vertrouwen. Wachten op hem die nooit beschermt. Wanneer in de harten der wankelenden. Uw ellendige inkomt geeft u ze grond om op te rusten. Fundament om op te zakken. En een stok waar ze aan kunnen hangen. En een stok waarmee ze gaan door het dal. Der schaduwen des doods. Wanneer ga je uw aangezicht verwerkt daarentegen worden ze verschrikt dan vrezen ze vaak een grote vreze, die ze niet hoefden te vrezen, maar toch vrezen. En na uw inkomst zullen het verre dat alle doodsvrezen, en alle slaafse vrezen wijken moet voor de kinderlijke vrezen, de oprechte vrezen, de ongeveinsde vrezen, de vrezen die God ligt in zijn deugden, in zijn volmaardheid. Ach, uw volk is meest in kennisneming, uw volk niet. Uw kerk is meest in kennisneming, uw kerk niet meest, maar dwalende schapen. Het meest maar moeten zeggen, met uw knecht daar, gelijke schapen, met gedwaalde trom. Dat de bedacht zijn het er verloren. En weet erom getuigd. Ja, je zoekt het niet. Schoon uit uw wette schond, Want hij volhaalt naar uw te horen. Heer in het Rijk, de natuur houdt genoeg verbond, zichtbaar en openbaar. Dat zomer en winter, lente en herfst, Niet zullen ophouden. En ook niet even zullen blijven. Ook niet eeuwig zullen blijven. Want het is uw goddelijke bedoeling niet. Om deze wereld eeuwig wereld te laten. En deze aarde eeuwig aarde? Het is het oogmerk van uw goddelijke raadsbesluiten niet. Om de hemel die heden boven ons eeuwig boven ons te laten. Maar de dag te doen aanbreken dat hemel en aarde. Wanneer de elementen der aarde en des hemels aangestoken door een rechtvaardig God zullen ondergaan en voor eeuwig vergaan. Zullen onze leven dan gerijpt zijn? Doorin de achtervolgende genade voor een nieuwe schepping, voor een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Mocht het toch uw lieve naam herkennen dat gij uw verbond ook in de natuur zo wonderlijk houdt, Heer, met al onze zonden, met al onze ongerechtigheid, met al onze godtergingen, zijt gij gisteren heden dezelfde. Ach, mag je ons arme koning in gedenken? U mocht ze niet schenken. Wat sommigen van haar voorgeslachten zo goddelijk, zo wonderlijk <coughs> en zo geestelijk en bevindelijk gehad hebben. Als de regering regeringen uw hand laat, en gij ontfermt u over hen. En over ons land wat kwijtgeschat. Wat verloren geschat. Dat werd u opgeraakt. En door een van de <coughs> bloemhoven. <coughs> <coughs> gesteld in de ganse wereld. Van overvloed. In alle opzichten. Wat wel eer zo arm was. Dat niemand ons. Voor niets wilde hebben. Dat niets heb u bezocht. Met uw goddelijke hand. Als rechterhand. Uw vermogend heten. Ach u mocht zich bekeren. Als in uw lieve raad mag zijn. Dan zal ze niet sterven zonder bekeren. Ach dat is onder het zegel. Van uw eeuwige verkiezing mogen leggen, dan zouden ze niet heen gaan. Voordat ze tweemaal geboren. naar uw goddelijk getuigenis is. Dus zal het laatste van de leven het beste wordt, laatste haar het laatste van het leven zalig maken, het laatste van de leven vermaan en zonder bestraffen. En zonder bewenen. Dan zou ze zelf en haar huis in haar arm vaderland meeslepen. In de verzuchtingen. Naar den troon der gena. Of de voor al bedorven land. Voor zulke weggezonken land. Nog genade in uw ogen gevonden zou kunnen worden dat u het gedachtig werd naar het verbond der ouden. Open uw woord in het luisteren en in het spreken. En wees ons in horen en spreken om Christus willen, tot licht, tot leven, tot genade, tot onderwijzing en tot onderrichting of tot bestraffing. Ontgronding en gronding. Ontdekking en bedekking. arm maken tot rijkdom. Der vrije genade en der soevereine liefde. De welke wortelt in uw vrij machtige welbaren. Amen. Psalm 8, de achtste Psalm. Inmiddels krijgen de gelegenheid zijn liefdegaven af te zonderen. Here onze heren, grootmachtig opverwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? Gij die den glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemel uitgebreid, uw mogendheid heeft sterkte willen gronden. Uit kinderen, ja, uit zuigelingen monden. Zo breekt uw hand des vijands boos geweld. Daar gij zijn haat en wraakschuld zich palen stelt. Sla ik naar het ruim den heldere hemel. Bogen dat heerlijk werk van uw vinger en ogen. Zie ik bedaard den geland, den zilveren maan. En sterre hij door u geschapen aan. Mijn God, wat is de mens, dan op deze aarde, de broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt, en s mensenzoon uw tederste liefde schenkt. Gij deed hem wel een weinig tijd beneden, het engelenheer in rang en plaats bekleden. Maar hebt hem ook uw rijkste gunst betoond en hem met eer en heerlijkheid gekroond. Dat zijn de eerste vijf versies van de achtste psalm. Ze hem niet tegen ons zijn. Want alle elementen zijn aan der goddelijke almacht onderworpen. En alles heeft bij God vandaan zijn bepaalde grens. Zet de duivel op. Waar hij niet overheen gaat. De voorzienigheid God kan nergens uitgesloten en kan nergens buitengesloten worden. We hebben vanmorgen gehoord dat Iliya, wiens naam betekent God, God is mijn heil. Dat wil zoveel zeggen, God is mijn leven, God is mijn rots. God is mijn één en al. Ja. Gij merken ook. Dat kan je horen ook. Want als in Lia van Geel gaat de plaats. Welke genaamd wordt de heuvel der besnijdenis. En de besnijdenis des voorhuizen was een afbeelding of een afschaduwing van de besnijdenissen des harten. En de besnijdenis des harten, de welke hierin bestaat in het uitrekken van de lust der zonde, van de welust der zonde en door die wonden der goddelijke besnijdenissen, alle zonden bitterder worden dan de dood, en alle zonden smattelijker worden dan de straffen der zonden. Die wederbarende genaden, de welke goden tot naar zijn eigen wijze, naar zijn eigen willen en naar zijn eigen doen op zijn tijd, door welke middelen ook, maar die winnen die zon daar geheel in en ze winnen hem geheel uit. Zodat hij van harte, hattelijk, laat ik het zo eens zeggen: hattelijk, en smartelijk en liefelijk. afscheid neemt van alle zonden. Hij wenste wel nooit met de zonde, En hij wenste wel dat hij nooit gezonderd had. Hij wenste zijn ganse leven wel. Heilig, rein, rechtvaardig. God verheerlijk, prijzend en lovend te mogen leven en sterven. Zie daar de keuze van Rutte. Ja, maar dat is toch niks. Wat zei je? Wat zei je? Wat, Wat zegt u? Is dat niks? Waar staat dat? Waar heb je dat gelezen? Welk een oudvader zegt dat? En waar staat het in de Bijbel? Ik ben gelukkig nooit tegen je. Ik wenste wel dat onze ganse jeugd die goddelijke keuze en die vrucht van die keuze met de rug, het wereldsmoab mochten verlaten. Prijs tot de zonde heen en uit. En hij heeft hem voorheen gekend als een vloeken, nu kan je hem als een bitter. Hij heeft hem voorheen gekend als een wispelturig nu krijg je hem te zien als een gestatig mens. Hij heeft hem voorheen gezien als een mens die overal de gek misstak. Nu krijg ik hem te zien als een ingetogen mens. Waarvan ze zeggen, man wat me keert u. Ja, wist ik het maar. Wist ik het maar, wij zijn vroom worden. Wij zijn vroom worden. En dan zag die stak het En zijn zielen in mijn zegt: Oh God, ik zou het wensen, maar het kan niet. Het kan niet, het kan niet. Zou u me vroom willen maken? En dan dat bewonderen, zijn onderhoud, zijn eten, zijn drinken, zijn slapen, zijn wakken liggen, zijn werken. dan oh, dank u, s'avonds nog wel eens, als ik met lust gewerkt mag hebben, dank u, heren nog lust in mijn werk, nog gezicht op mijn werk, nog verstand op mijn werk, nog kracht voor mijn werk. in die dagen, Haap kunnen opmerkzaam leven. Een huisvrouw hoeft toch niet te vragen. vragen heer, leer mijn kopjes wassen. Maar waarom vraagt het dan? Een huisvrouw hoeft toch niet te vragen. heer, hoe moet mijn huis doen? Maar waarom vraagt ze dat dan? Waarom? Ze heeft nooit eerder gedaan. Ze heeft nooit aan de wastoppen gevraagd. Heren, leer me wassen. Waarom doet ze het nu? Waarom doet ze het nu? Omdat ze nu gaan leven uit een ander beginsel. Uit een beginsel van leven, uit een beginsel van heiligheid, uit een beginsel. Wat uit God geschonken, dat aangetrokken wordt naar God. En ze Ken maar een alweer. En dan kan je niets meer. Dan kan je niets meer. Dan heb je God nodig in hetgeen wij al jaren gedaan hebben en hem nooit in nood gehad. Waar je al jaren gedaan hebben en nooit gevraagd hebt, Heere geef mijn verstand. Dan moet je nu gaan vragen. Heere geef mijn verstand. Ook ten opzichte van mijn gezin. Ten opzichte van mijn huwelijk. Ten opzichte van mijn werk. Ten opzichte van het maatschappelijke en burgerlijke leven. Maar hier zien we ook dat het pijn verder leeft, want het is niet alleen Gilgal. Ze moeten de reis maken, naar en dat was allemaal zak. Dat Bethel dat lag veel lager dan dat, dat Gilgal. Gaat altijd maar naar beneden. Altijd maar zakken. Altijd maar zinken. En dan getuigd Elia. Tot zijn vriend. Kind God. Zijn knecht God. Elisa. Blijf toch hier. Ik hoef geen mede te hebben. Van mijn heen gaan. Er hoeft niemand bij te zijn. Als God erbij Het is is bij genoeg. Als God het doet, is mijn genoeg. En als God in zijn eigen werk verheerlijkt wordt, dat is mijn zielszaligheid. zaligheid. mensen. Oh, oh, oh, oh, oh, En dan moet je dat niet zetten op de rekening van Elia, want dan ga je genade verloren. Je moet het zetten op de rekening van vrije genade. Maar moet je en, de en aan de mate der genade. Heeft God ook uitgedacht. Voor de een zoveel. Voor de ander zoveel. Maar alle naar de mate des heiligen geestes. Niets te veel en niets te weinig. Maar nou, daar komen misschien nog wel een deel op terug. Maar dan getuigde Elisa. Zo als de gaat de here leeft en u ziel leeft, Elia u ziet leeft, u ziet leeft aan in God, u ziet leeft al bij God, u ziet leeft zweet door het geloof al voor den troon. Zo zegt zeg Elisa, als de here leeft, de god des rechtdums en de des verbond. En uw ziel leeft de beginselen des eeuwige leven, En uw ziel rijk als naar de volmaking van het eeuwige leven. Uw ziel leeft, Elia. Al in het uitzien om straks voor eeuwig in God te leven. En voor een eeuwig bij God te leven. En voor eeuwig uit God beademt en God in te ademen tot en alle eeuwen, eeuwen, eeuwen, eeuwigheid. Gij zijt al los, Elia van de aarde. Gij zijt al los van uw vlees. Gij zijt al los van de wereld. Gij zijt al los van uw land. Gezijd al los van het benedenom. Ga je hand aan God. En uw ziel heigt. God is alleen van overluid. Roep mijn ziel bij u. Wanneer zal ik weten, heer? En het aan, schijnt mijn. Mijn Het is onmogelijk dat Elisa hem loslaat. Hij kan hem niet laten gaan. Het is of hij zeggen wil: Ik wil zijn laatste woord, zijn laatste stap, zijn laatste adem, wil ik zien gaan. Het is of Elisa zegt: Ik wil het laatste woord van hem nog hebben, het laatste woord van hem nog horen. Want het is een mens die heen gaat en niet meer spreken zal. Het is een mens die aanstond zijn laatste woorden zeggen zal. En wie haast zich niet bij een stervende vader. Wie haast zich niet om de laatste woorden van een stervende moeder. Wie haast zich niet om de woorden van een stervend kind van God. De laatste woorden, dat laatste woord. Wat zijn gesproken heeft. Vergeet je niet makkelijk he? Oh nee. Daar gaat het door bij Elise om. En ze weten het wel. En als die zoon het echt voor hem vreet. En hem getuigende weet. Dan zei hij ik weet het zeer wel. Je hoeft me niet moedeloos te maken. Je hoeft me niet bedroefd te maken. Je hoeft mijn ziel niet te ontroeren. Laat mijn ziel maar kleven en aankleven. Gehoeft me niet dat dit onder de moed te brengen. Want ik heb een moed, zolang er nog een adem in de liaison is, heb ik moed om hem te volgen. Totdat hij heen gaat. Deze liefde is sterker dan de dood. Hadden aan het Dit is de ware liefde die vloeit uit de vervolging der wet. Waarvan het zin in de 119e psalm. Ik ben een vriend en ik ben een zelf. Elisa kon hem niet loslaten. Kon hem niet loslaten. Als Elisa gelegen had, dan had hij beter kunnen sterven dan Elia. Hadden ze beter hem kunnen missen dan Elia. Dan zou Elisa gezegd hebben: heren neem mij toch en laat Elia wezen. Neem mij toch weg en laat Elia blijven. Dat is de vuurprofeet. De welke stond tussen God en het vuur en het valt in het eerste hoofdstuk van twee koningen en lees het vanavond maar. Onder het vuur wordt dat twee eenmaal vijftig met een hoofdman verteert. En Elia, mag ik het zeggen? Als je het niet vakt, leg je het maar naar z'n neer. Huh? Elia had schikking. Dan de schikking. Dat de hele God zo rechtwaardiglijk en zo rechtelijk. Geopenbaard werden dat zelfs hoofdmannen met hun vijftigen. Wegsmolten voor zijn aangezicht. Daar hebben Elia's geen leed vermaakt, maar daar had Elia rechtsvermaking gods. En die rechtsvermaking gods, ja, dan ook de te laten altaar. Ja. En wanneer ze daar reizen naar bed zijn, waar ik vanmorgen maar net van aangehouden heb. Dat bentel is een Christus openbaring. Dat kunt u lezen in Genesis 28, meer wil ik daar nu niet van zeggen. Als alleen de toedracht een Christus openbaring legt verklaard in een toevallend terechte mijne van het oordeel mijne van de schuld, je rechter gelijk geven en je noordeel mijne. En de straffen daar goedkeuren. In welgevallen. En de straffen daarom correct. Zou je daar een punt achter willen doen? Hier wordt wat op Gilgal niet gebeurd is. Maar wel een vrucht van Christus is. De keuze. vrucht van Christus. Een vrucht van Boas. Maar. Boaz wordt er niet in gezien. Het wordt buiten het gezicht van Boaz gegeven. Maar een toevallend terechte betel. Dan krijgt de mens te zien hoe rechtvaardigheid hij verloren legt. De vereenigheid verloren gaat. En daar legt Jacob in die woestijn verlaten. Bloot voor al het wild gediend om verscheurd te worden. En daar legt de kerk een aanvaarding van het oordeel. Eeuwiglijke zich wegschatten voor eeuwiglijke om de woord. En dat zoete overnemen, dat zoete mengen. Waarin die goddelijke Heerde Jezus zich als een deur in de van haar openbaar. En zich in zo'n diepe verloren zondag. Verschijnt en openbaar in zijn lijden In zijn gepastheid, in zijn algenoegzaamheid. In zijn dierbaarheid en in zijn beminnelijkheid. Dan wordt je hele ziel ingenomen. En je hele ziel wordt door van hem. Waarvan de bruik Mijn liefste, daar ga, je hem kie <coughs> daar ga je hem kiezen naar sturen. Terwijl hem nog mis naar sturen. Daar ga je hem kiezen als u verlossen, terwijl ik hem nog mist als u verlossen. Daar ga je hem kiezen als in een enige zalig maken. Terwijl er nog zoveel plaats moet hebben om zalig gemaakt te zijn. Ach, geliefden. Die openbaringen hier van de tweede persoon rukken je ziel geheel. En trekken je ziel geheel uit jezelf. Ach, dat u de mijne toch een en niet de zijn. En menigmaal staat zo'n arme verlegen zondaar. In En de begeerde die komt als een boom dus leeg, Met uitgestrekte adem. Maar ach, zegt wie dat je vindt. Maar ach, dat je om omhelpt. Maar je handen met de kop. Op. Je handen met de kop. Maar uit de noodzakelijkheid Van zijn lengte en van zijn sterren, van zijn borstel. En vanwege de dierenbaarheid die in dat man Gods gevonden wordt. Krijgt u ziel een onvergankelijk betel. Daar heeft u zich geopenbaard. Als een enige verloste. Verder ligt de pijn. Dan worden ze geroepen te gaan. Van Bethel naar Jericho. Het zalig worden weer weer onmogelijk. Het vrijgemaakt worden, wordt alweer mogelijk. Het aangenomen worden als een kind, wordt alweer mogelijk. Want daar in jaren, God, zijn de muren van schuld zo hoog opgetrokken. Je kan er niet overeen zien. Je kan er niet onderdoor zien, je kan er niet doorzien. De wet trekt de schuld zo hoog op, zodat je moet uitroepen. Bergen van schuld en bergen van zonde. En dan die zoete leren Jezus uit het gezicht. En het terecht Gods verlicht het hart. Zodat hij anders gewerkt wordt. Hier sneuvel. hier vast. Hier ga ik komen. En dat voor En dan die gezegende leren Jezus. In zijn lid tekenen gezien zijn vruchten geproefd, zijn liefde gesmaakt. En dan overal zoekt hij is nergens meer. De teksten die je van hem hebt, hij is er niet meer in. De plaatsen waar je zielen liefelijk vertroost. heeft, Ze leggen dat dood. De wetenschap is er van over. De oude die noemde dat wel eens overleden, wel eens overleden kinderen. En overleden kinderen, daar kan je niet meer mee leven, maar je vergeet de naam nooit. Nooit. Ze krijgen allemaal de naam en ze houden de naam. En al die overleden kinderen hier, van ootmoed, van nederigheid, van boetvaardigheid en al wat meer. En van de zoete belofte die je hebt geopenbaard, zijn. Dat worden van die overleden kinderen, het leven is terecht. En gemist de roos van staal. En dan worden de muren de <coughs> zo hoog opgetrokken. Die is de helden nooit doeken in de poorten van de God gesloten. De rechtspoorten voorheen begonnen. En de genade redt niemand ten koste van de ere God. De barmhartigheid verlost niemand ten koste van de Deugde God. En de, de barmaatse en de goede tieren naar God, die redden niemand ten koste van waarheid en eer. En alle deze goddelijke deugden eendoen, die worden in die gerichtsonderhandelingen geopenbaard. Zodat je minder moet zeggen, mijn mijn is verloren. Mijn mijn is verloren, daar gaat het nu over. Daar gaat het nu juist over. Wat had hij dat tweede hoofdstuk van eet samen wel te zijn? De Heer maakt arm en de Heer maakt recht. Maar als dan de muren van hier de vallen vanzelf, he. Ik dacht nog toen ik het nalas. Wat gaat er toch allemaal even wonderlijk naartoe? Want ze moesten op de zeven dag zeven keren rondom die stad gaan. Dat moet je dan nog vechten. Hoe moe moet je dan niet weten? Hoe vermoeid moet je dan niet zijn? Als die zeven keer rondom zijn stad gaat, zeggen de heren, ik heb wel een week nodig om uit te rusten. Ik heb wel een week nodig om te rusten. En als ze er zeven maal omheen gelopen waren, dan moesten ze met alle geweld juichen, dus met alle macht. Met alle macht. Moesten ze juichen. En dan vielen de muren. En dan moesten ze binnen. En dan moesten ze gaan vechten. Hier is je het vervuld. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Hoe vermoeider een volk, hoe zoeter hij rustig is. Hoe krachtelozer dan wij zijn, hoe meer hij onze kracht En als we gans geen kracht meer hebben, Dan is zijn naam sterke God. Nu zult ge zeggen, de muren gevallen, de kerk gerechtvaard. In het bloed van de eeuwige middelaar. Het handschrift wat tegen ons was genageld aan het hout, God door bloed verzoend en de ziel door bloed. Met God verzoend. God het met een zon daar eens en een zon daar met God. Bekleed in de gerechtigheid des dan moet hij naar de Jordaan. Houdt aan de strijd die nooit op, jawel. Jawel. In elke Godzond moet een leggen strijd eronder. In elke Christus-openbaringen zijn voor de winnaar van de strijd. In elke gezicht van Christus. In de hemel, der hemelen, zingt de kerk. Gij, gij zijt verwinner in den strijd. En geeft u voor de een En die moze diabdaan ook. Om in de woestijn een heiligmaking te, heilig te gaan beleven van. Den apostel Paulus. En dat niet tussen de roeping en de rechtvaardigmaking. Maar tussen de heiligmaking en de heerlijkmaking. Geen Paulus getuigde om mijne te zien. Ik ellende met Paulus, je verlost mens. Ik ellende ben. mens. Paulus, je bent een opgelost mens. Ik ellende mens. Paulus, u bent met zekerheid de waarheid. Er is nog Een onwankelbaar Een kind is allerhoogste. Ik een ellendig mens. Wie zijn mij verlost? Dat is heiligmaking. En dat is een gezonde heiligmaking. Voortdurend in de stand van het leven. Vergeving der zonden. Wassing van zonden. Ik zeg wel eens zachtjes in mijn eigen. Heren, je mag mijn elk uur wel wassen. Want ik kan niets dan zwart maken. En al wat u blank maakt, maakt ik niet zwart. Zet me duw opzicht. Ik stap me duw opzicht. Dan hou je een arm en een arbeidzaam leven. Aan een troon tegen haar. Maar wanneer ze dan de reizen over de Jordaan. Waar we niet meer te gaan met. Dat Elias staat voor de Jordaan hoederover. Dat weet God. Hoe zal het aan het einde komen. Dat weet God. Hoe zal ik ooit uit de dood verlost worden, dat weet ik, ik weet het niet. Ik ook niet. Wist u dat er een gezegende onwetendheid is? Een gezegende onwetendheid, een onwetendheid is. Daar wil ik alleen dit maar aanhangen van de 25 ste persoon. Heer, hij maakt nu uw wegen, daar heb ik het weer. maar kom. Het. Zaligmakende geloof eten. Dat is klein almachtig. En dat woord klein almachtig, dat zegt een engel des verbond van tot de gemeente van 41 jaar. Ik heb u nu een geopende deur gegeven, maar u hebt een kleine kracht. Maar die kleine kracht, die in de ziel van de kerk verheerlijk is, die hangt aan de hevige kracht. En die eeuwige kracht verheerlijkt zich in die kleine kracht. Zodat David zegt. Met mijn God over de muur. En met mijn God door hem bent. Want die kleine kracht. Die in de zon daar verheerlijk wordt. Die kan de helden niet uitbranden. Die kunnen de rivieren niet verdrinken. Die kleine kracht in de kerk. Die hebben onoverwinnelijke kracht in haarzelf. Want ze is uit God. En wat uit God geboren dat zondigt niet. En wat niet zondigt, dat sterft niet. En dat is de nieuwe mens. Genoeg. Het is dus jammer dat mijn tijd al weer om Maar ik wil toch nog een paar woorden zeggen. Hoe komt die man er overeen? Ja, met alma Hoe Ja, met Alma-Godzin. En hij neemt zijn mantel. En hij wint die in elkander. En dan slaap je op het water. En als je nou je mantel omwint. tot een rol. En je slaat op het water. Dan slaat het water naar je toe. Niet van je maar dan slaat het naar je toe. Maar als je nou met God slaat. Dan slaat het water van je. En dan zie je in de dadelijkheid. Dat het water in de Jordaan. Dat scheidt zich. En daar staan een paar glazen muren. Zie je nou wat God kan? Je zou toch haast hopen dat hij nog bekeerd kan worden. He, hij had een zulke wonderen. Hoort. Dan zou ik toch haast hopen zeggen Heer, Hij had zulke wonderen kan doen. Dan zou ik toch ook nog bekeerd kunnen doen. Ik weet wel dat ik dat vroeger graag hoorde hoor. Dus ik dacht Zou ik dan nog bekeerd kunnen worden? Als je zulke grote wonderen doet. Zou er aan mij ook eentje willen doen? Zou er in mij eentje willen doen? Zijn er nog zulke? En dan staan die glazen muren. Tot een wonder zal er hoogst. voor mij één ding te wonderlijk zijn. En te stond is een bodem Ze liepen niet door de modder heen, kan je denken. Kan je denken, volgens. Ze gingen zo droog door de Jordaan alsof ze nooit geen water op gestaan. Hij die de zee maakt. Hij die de zee maakt. Uit het laatste antwoord over de zee. En dan, wat is de Jordaan overgegaan zijn? Ach ja. Daar begint Elia aan te voelen dat het einde nabij is. En Elisa. En dan liefde hadden we twee, drie maal gezegd tot die zoon, de profeet, ik weet het wel, zwijg maar. Het is mij ook geopenbaard dat hij heen gaat. Het is mij ook geopenbaard dat we niet langer hebben zal. En daarom wil ik zijn laatste minuut hebben. Daarom wil ik ook zijn laatste stonder bij hem zijn. Gelijk een moeder bij haar kind. En een vrouw bij zijn man. Die meer weg te slaan. Ik moet het laatste. Het laatste. Wat uit zijn moed. En dan staat dat Elia begint te praten. Niet Elisa. Maar Elia begint te praten. Ja. En En Elia zegt. Kom. Je bent mijn erfgenaam. Je bent me meer dan een eigen zoon. Je bent me meer dan een eigen dochter komt ze. Ja. Vertel nou eens. Ik zou nog graag willen hebben. Ik zou nog graag willen hebben. Wat zou nog wensen wat ik deed. Ik zou nog graag willen ontvangen. Lieve vraag. Vaderlijkheid. Ja, ik vind het ook een vaderlijke vraag. Begeer van mij. Zeg het maar. Zeg het maar eerlijk. Zeg het maar openhartig. Zeg het maar recht, zo stiks. Ook. Al is dat je vraag wat niet in kan. Zeg het me maar. Zeg het me maar wat onmogelijk voor je. Laat mij het maar horen. Ja, die lieve hier zo'n lieve trekje nog. Ja. Nou, de heer zegt, vertel me nou al jullie. Hoe krom ze zijn. Hoe ellendig ze zijn. En dan zei die in Lee, Lisa, zo kinderlijk. Zo kinderlijk en zo wel zien. Dat twee delen. Van nu een geest toch Want ik kan geen profeet zijn. Ik kan geen profeet zijn. Ik heb geen verstand van profeet zijn. Ik heb geen kracht van profeet zijn. Ik heb geen moed. Ik durf, ik durf niet. Ik durf niet. Ik durf niet. Ik ben zo bang. Ach, het zou ook wel niet wat zeggen. Ik kan er nu schoenen niet staan. Dat kan ik niet. Als een motor. Als een motor. Die schoenen zijn voor mij veel te groot. Veel te groot. Daar kan ik niet meer staan. Die zijn voor mij. Veelste wonder. Wat ben ik een arme boer. En dan naar nu plaat, Hij zegt. Dat kan. dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Arme is eruit. Als je Elia verliest. En zo'n arme Elise over moet houden. Arme is eruit. Als je zo'n vuurprofeet verliest. En je moet dan zo'n arme man. Als ik over Hij zei tegen Elia. Ik kan Echt niet. Ik kan Ik heb geen stand. Ik heb die licht, ik heb die genade niet, ik heb die gaven, de geestes niet die u hebt Echt, ik kan het. Ik kan het niet. Geef dat ambt maar aan een ander. Geef dat ambt maar aan een ander. Want ik kan het niet. Echt niet. En dan wil Elisa zeggen, ik lieg niet zo. Ik maak me niet armer als ik ben. Ik ben armer. Ik ben niet onkundiger. Als de, ik ben nog onkundiger, wat ik zeg. Ik zeg het niet zo, maar, ik zeg het omdat ik het zo en dat is ja. zo Volk hier rijden op rechte bedjes. wacht, dat kwam uit de behoefte. Hij zegt Dat toch twee weten. Van nu een geest op met mij. En laat mijn anders maar weer mijn boeren doen. Laat mijn anders maar weer een beetje geploegen. Laat mijn anders maar weer boeren. Worden. Laat mijn naar huis gaan. Want ik kan het niet, Elia. Ik kan het niet. Ik kan het niet, echt niet. Ik vind toch een lief getuigenis. Ik vind toch een lief getuigenis. Dan zegt die man dat eerlijk. Is. Twee Wat bedoelt hij? Dus hij zegt ja, een kinderlijk en een knecht. Ik zal maar een paar woorden uitmaken, maar mijn tijd is op. Elisa was een bekeerde man. Elisa was een wetengeboren man. Elisa was een man met genaam. Elise was hem voorgekend. Elise was een man. Die genade geproefd en gesmaakt. Maar. maar. verzellig is wat zegt. Als nou de en onder ons. Een jongeling bekeert. Wat ik wenste En een jonge dochter te En de Heer zou die jongeling genade geven. Bij aan hem een En hij zou hem dan enigszins. Een ambt gaan openbaren. Dan krijgt hij zoveel werk met zijn ambt. Dat hij geen erg meer heeft. In zijn persoonlijke kop. Ze zijn we zo werkzaam met het ambt. Dat we geen erg meer hebben. In de opwassing. Om te zien. Dan zijn we dag en dag bezwaard. Hoe moet dat nu? En hoe zal het nooit ooit op zijn plaats komen? En ondertussen. Neemt de genade niet toe. Dan blijft de genade. Liggen waar ze dat. Dat ging hier anders. Dat ging hier anders. Hij zegt twee dingen. Hij vraagt om die vrijmakende geest. Hij vraagt om die voorlichtende geest. Met andere woorden, Elise vraagt of hij op hetzelfde fundament en op datzelfde grond en op de kracht van hetzelfde verbond vrij mag staan, gelijk de apostel zegt. Staden in de vrijheid met de welke Christus u vrijgemaakt, met andere woorden. Elisa wil zeggen dat men zelf niet ziet, de ere God ziet in het heil van Israël. Dat men zelf niet behoort, maar dat ik God in zijn ere behoort. Elisa, laat twee delen van uw geest op mij zijn, omdat het niet over mij mocht gaan, maar over Jehovah en over zijn woord. Dat het daarover mag gaan omdat ik vrij mocht staan ten midden van alle tegenstand. God voor wie zal tegen zijn? Twee delen van uw geest. De vrijmakende kracht des geestes. En de voorlichtende kracht in het profeterend werk. En dan zegt Elia, ook weer daarop. Stel die paard Hij zegt, ik zal het je geven. Gods volk kan niks geven. Dat zijn de armste mensen die op de wereld zijn. Dan zei nou, het is echt waar. Het is echt waar. Ik hoop dat ik mag beleven. Ze staan zo bij een ziek kind zonder een zucht. Ze staan bij een onbekeerde dochter. Zonder een woord te hebben om te bidden. Ach, ze staan zo omzieren. Oh, God, dat moet ik zeggen. Ze zijn de armste mensen. Heus, hoor. Heus. En dan zei ik er nog wat achter. En die is in het rijkste magazijn. Zijn ze het armste. Wat zeg je Elia? Ik stel het voor je vraag. En als het dan veroord wordt, dan word je beter vervuld. Elia, leg het in de handen, zie. Elisa, moet je maar opletten hoor. Als ik nou weggerukt word, dat ik zomaar ineens weg ben, je zegt: ja, waar, is, waar, waar is die man dan? Gij dan wordt niet verduld. er wordt niet verduld hoor. Ik op dezelfde wijze weg en dan wordt het heen nog. zo hier en zo daar. Dan wordt het niet Zou Ga erop letten, Elisa, maar. Maar zeg, als je me nou ziet gaan, ziet gaan, allemaal gaan, dan zal je beter verzetten. En dan zal het. Zekerlijk ziek. Zou dat niet zijn? Dan zal het ook niet zijn. Ziet u hoe Elia geheel zelfverloopend op die bedeling legt. in de hand des allerhoogsten. Nou, zou we op een volgende reis eens moeten zien. Als de Heer het geeft, maar mezelf. en donderlijk niet want dan waar hoe dat met Elisa gegaan is. Of die in waarheid. Twee delen van die geest, en dat ken ik je wel al vast zeggen, dat is het bij de grootte. En dat bij de grootte, bij de dan Dankzij de God-Apara. Isaac en Jacobs, die voor zijn Elisa gezorgd zijn. Gelijk als voor zijn Elisa. Amen. Oh, geen enkel woord, heer. Gij zijt zonder beginnen en zonder einde. En zo is uw woord. Op. Zoals u woordelijk dachten. aan de hemelvaart te zullen geraken, we moeten niet laten liggen. We moeten maar weer laten liggen. Of er nog een tijd aan mag breken, dat we dezelfde nog weer mochten ophalen. Maar ondertussen is er genoeg gezegd. Als u het gebruiken wil om een mens te bekeren, genoeg gezegd. Als u het gebruiken wil om uw volk te leren, is tijd diepe afhankelijkheid. Die gode wel behavel, het is. Maar ook een vrucht des verbonden. Wendt u uw weg op de neer. En gij zelf het maken. Die alle stenen afwendt. En de rots erin.